7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Scheur en kernreactor Fukushima gedicht. Situatie in voorkust blijft onduidelijk. En groen licht voor invriezen ijscellen zonder medische noodzaak. Het lek in de Japanse kernreactor in Fukushima is gedicht. Volgens de eigenaar van de kerncentrale stroomt er geen hoog radioactief water meer uit reactor nummer 2 de zee in. Het lek in het reactorvat werd zaterdag ontdekt. En sindsdien probeerden ingenieurs de scheur van 20 centimeter op allerlei manieren te dichten. Dat is nu gelukt door 1500 liter waterglas in de scheur te injecteren. Die substantie wordt vaak gebruikt in de bouw om oppervlakken waterdicht te maken.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 De Libische opstandelingen zijn niet tevreden met de manier waarop de NAVO het vliegverbod handhaaft. Volgens een van de leiders van de opstandelingen doet de NAVO te weinig om burgers te beschermen tegen aanvallen van Gaddafi's troepen. Vooral bij de stad Misrata zou harder moeten worden ingegrepen, anders leeft er straks niemand meer in die stad, zei de opstandelingenleider. De NAVO zegt dat de troepen van Gaddafi... bewust hun wapens in drukbevolkte wijken hebben gezet. Dat maakt het voor de geallieerde gevechtsvliegtuigen onmogelijk... om ze uit te schakelen zonder burgerslachtoffers te maken. Misrata ligt al dagen zwaar onder vuur. Grote delen van de stad en de haven zijn kapotgeschoten... door het leger van de Libische dictator. Vrouwen kunnen vanaf vandaag hun ijcellen laten invriezen... ook als daar geen medische noodzaak voor is... Minister Schippers van Volksgezondheid heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Ze volgt daarmee het advies van de beroepsvereniging van gynaecologen en embryologen. Die vinden dat er geen steekhoudende argumenten zijn om het invriezen te verbieden. Door eistellen in te vriezen kunnen vrouwen op latere leeftijd toch zwanger worden. De specialisten hebben wel afgesproken een leeftijdsgrens van 45 jaar te hanteren. En ook wordt de procedure alleen toegestaan in ziekenhuizen waar nu al IVF-behandelingen worden gedaan. De meeste leerlingen van het Islamitisch College Amsterdam... gaan volgend jaar toch naar een reguliere middelbare school. De ouders van 71 leerlingen laten het plan... om hun kinderen thuisles te geven varen. Het Islamitisch College moet dicht omdat het te weinig leerlingen heeft... en de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. Veel ouders hadden aangegeven hun kinderen dan liever thuisonderwijs te geven. Maar wethouder Asscher heeft de meeste ervan overtuigd... dat regulier onderwijs toch beter is... De ouders van negen kinderen zijn nog niet overtuigd. Ze krijgen nogmaals een uitnodiging om te komen praten met de wethouder. Een Europees voorstel om uitspraken van rechters in alle EU-landen geldig te maken... roept veel weerstand op in de Tweede Kamer. Rechtelijke vonnissen uit andere EU-landen kunnen volgens het plan... ook in Nederland ten uitvoer worden gelegd... zonder tussenkomst van een Nederlandse rechter. De Tweede Kamer vreest dat Nederlanders zo de dupe kunnen worden van ondeugdelijke of corrupte uitspraken van buitenlandse rechters. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer eist daarom dat er een Kamerdebat komt voordat het kabinet een besluit neemt over het voorstel. Tot die tijd kan er in Brussel ook geen besluit worden genomen. Het Europese voorstel zou alleen voor civiele rechtszaken gaan gelden. Oudere Boeing 737-toestellen moeten zo snel mogelijk worden onderzocht op scheurtjes. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gezegd. Een 737 van Southwest Airlines had vrijdag een bijna ongeluk. Op 10 kilometer hoogte scheurde een stuk uit de romp. Het vliegtuig maakte een noodlanding. Eén bemanningslid raakte gewond. Daarna, daarna bleek dat vijf andere toestellen ook scheurtjes vertoonden.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 Dan het weer nog, bewolkt en in het noorden nog wat lichte regen. Vanmiddag opklaringen en het wordt 14 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Morgen en de dagen daarna zonnig lenteweer en 13 tot 17 graden. Nou, weer en verkeersinformatie, 30 kilometer aan file, ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel zijn er twee ongelukken gebeurd, op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht zorgt dat voor 5 kilometer file bij Maastricht. Er is daar één rijstrook afgesloten. En na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knoop het Razendorp, 4 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Henk, sta je nou weer pauze te nemen? Nee, nee. ik... Uh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 NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. Hoe zit het nou met Laurent Bakbo? Gaat hij weg? Hij zegt zelf van niet en bovendien is hij niet... die voor moeilijkheden zorgt in die voorkust. Hij is het dus niet. Straks meer over Laurent Bakbo... of hij nou weggaat of niet. Eerst naar de zorgen in de Tweede Kamer over een idee uit Europa. Ja, rechters uit andere Europese landen moeten geen zeggenschap krijgen in Nederland. De Tweede Kamer heeft grote zorgen over een Europees voorstel met die strekking. Vonnissen uit andere landen zouden dan, zonder extra toetsing... door een Nederlandse rechter, hier ten uitvoer gebracht kunnen worden. De Tweede Kamer is daar bang voor. Michiel Breedveld, verslaggever, ging op zoek naar de bezwaren... en merkte dat de Tweede Kamer vreest dat Nederlanders de dupe kunnen worden... van ondeugdelijke en mogelijk zelfs corrupte uitspraken... van rechters uit andere Europese landen. Het doel van het Europese voorstel is om rechterlijke uitspraken in civiele zaken over en weer gemakkelijker ten uitvoer te brengen. De rechter in het ene land legt bijvoorbeeld een schadevergoeding op en dan zal de deurwaarder in het andere land zonder tussenkomst van de rechter het geld gaan innen. Jeroen Recour van de P van de A. Op zichzelf is het handig. Je kan naar een Nederlands vonnis, kan je ook naar het buitenland uh, binnen de Europese Unie om daar je recht te halen. Maar het grote gevaar is dat in die landen waar het systeem nog niet deugt, waar de integriteit niet op orde is... waar misschien wel corruptie is. Dat je daar een vonnis kan krijgen op basis van geld bijvoorbeeld. En dat je daarmee in Nederland uh, uh, je recht kan gaan halen. Op die manier importeren wij corruptie. De Kamer heeft grote zorgen over de gerechtelijke uitspraken... uit met name Oost-Europese landen. Hanke Bruinslot van het CDA. Stel maar voor dat je bijvoorbeeld... Uh... In Bulgarije de rechter bepaalt dat je drie ton moet betalen als Nederlands bedrijf. En dat dan zomaar de deurwaarde bij je op de stoep staat om die drie ton te vorderen. Nu zit daar een veiligheidsklep tussen dat de Nederlandse rechter nog naar kijkt. Die veiligheidsklep is belangrijk. Uitspraken kunnen ondeugdelijk zijn en mogelijk zelfs corrupt... Art van de Steur van de VVD. Hun rechtstelsel is, uh, is uh, heel anders georganiseerd over het algemeen... dan, uh, dan in bijvoorbeeld Nederland of, of Engeland of Duitsland. En uh, hoewel er natuurlijk ook verschillen zijn... maar het is natuurlijk echt nog wel een ander soort land... Uh, die landen zijn anders dan, dan de rest van de Europese landen zijn. En daar is de rechtsbescherming ook soms wat minder dan bij ons. Bent u bang voor corruptie? Nou, dat is ook een voorbeeld. Ik hoor uh, natuurlijk wel verhalen uit, uh, uit met name de voormalige Oost-Europese landen... dat daar uh, corruptie plaatsvindt. En ik vind niet dat wij daar Nederlanders of Nederlandse bedrijven aan moeten onderwerpen. De Europese regel is voorlopig nog niet ingevoerd. De besluitvorming in Europa is nog maar net begonnen. Maar de zorgen over het voorstel zijn zo groot dat zowel de Tweede als de Eerste Kamer het kabinet hebben gedwongen... hierover geen beslissing te nemen zonder tussenkomst van de Kamer. Hanke Bruinslot van het CDA. Normaal gesproken komen wij pas veel later in het proces aan de orde. En nu zijn we al actief met de minister bezig om te zeggen... wat gaat u in Brussel doen? Minister opstelten van Veiligheid en Justitie... krijgt daarom vandaag een zwaarwegend advies mee. VVD'er Art van der Steur. Ga in Europa uitleggen dat de Nederlandse, het Nederlands parlement... zowel de Eerste als de Tweede Kamer... vindt dat het nog te vroeg is om nu al die, dat Nederlandse, die Nederlandse controle... die Nederlandse stempel door de Nederlandse rechter weg te halen. En eh, zorg ervoor dat de andere lidstaten dat ook respecteren. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie... is het onderhandelingsproces nog maar nauwelijks begonnen. Het kabinet heeft daarom nog geen definitieve positie ingenomen. De Kamer debatteert vanmiddag over dat Europese voorstel. Wij gaan naar Ivoorkust, zoals beloofd. Het is elf minuten over zeven. Veel verwarring daar namelijk gisteravond. Even leek het erop dat Laurent Bakbo de handdoek in de ring had gegooid... en daadwerkelijk zou opstappen. Maar niets bleek minder waar. In een interview met een Franse zender... een radioprogramma liet hij weten dat hij niet van plan is om weg te gaan. Bakbo beschouwt zichzelf nog steeds als de winnaar... van de presidentsverkiezingen in november. Terwijl de internationale gemeenschap Alessandra Ouattara beschouwt als het legitieme staatshoofd. Bakbo weigert dus op te stappen... Maar in een interview met de Franse televisiezender, LCI, laat Bakbo doorschemeren... dat hij niet van plan is als maar te laten sterven. Ja, ik ben geen kanditaal. Ik J'aime de leven. Mijn woord is niet een woord van martyre. Nee, nee, nee, Je is niet de muur. Dat is niet mijn objectief, te sterven. Ik ben geen kamikaze-piloot, ik hou van het leven. Ik ben geen martelaar, ik zoek de dood niet op. Het is niet mijn streven om hier te sterven, al dus Bakbo. Ze vertrekken is een kwestie van tijd en zal een eind maken aan een conflict dat vorig jaar november ontstond. Bakbo verliest de verkiezingen. Maar hij weigert plaats te maken voor zijn rivaal uit het noorden en de winnaar van de presidentsverkiezingen, Alessandra Ouattara. Bakbo stoort zich niet aan de verkiezingsuitslag. Hij laat zich opnieuw inbeiden als staatshoofd. Al nou, de ophef daarover begrijpt hij eigenlijk niet. In Frankrijk met Napoleon. Zelfs in Frankrijk pakte Napoleon de kroon en zette die op zijn eigen hoofd, zegt Bakbo, nadat hij zich heeft laten inbeiden. Zijn rivaal Watara weigert zich daarna neer te leggen bij de situatie. Gesteund door de Verenigde Naties, die hem als winnaar beschouwt, begint hij aan een politiek offensief. Als dat stagneert, grijpen zijn aanhangers naar de wapens. De nederlaag van Bakbo kondigt zich aan als milities van Watara in korte tijd een aantal grote steden veroveren. Correspondent Pauline Baks... Voor Bakbo betekent het dat hij in een hoek wordt gedreven, in ieder geval militair. Uh, lange tijd zat uh, Wattara, uh, zijn tegenstander, die zat vast en kon geen kant op. En die hoopte dat er een oplossing zou komen via de diplomatieke weg, dus via onderhandelingen en druk van de internationale gemeenschap. Nou, sinds eergisteren hebben die rebellen in het noorden, die Watara steunen, een militair offensief geopend. En zij hebben nu een aantal steden in de zuidelijke strook van, uh, van Ivoorkust ingenomen. En het lijkt erop dat ze vroeg of laat richting Abidjan, dus de grote stad, gaan komen. strijd tussen Bakbo's leger en de manschappen van zijn rivaal Watara gaan gepaard met moordpartijen. Zoals in de stad Koué. So Ik ben hier vandaag in Blackway, which is wat uh, in de west van. Of... Uh, the country where uh, we have heard reports that more than 800 people have been killed. I just visited uh, the Catholic mission where there are over 40,000 people taking uh, refuge, a lot of uh, women and children. FN-functionaris Valerie Emos vertelt dat in Douai-Koué honderden lijken zijn gevonden van burgers. 40.000 mensen zijn voor het geweld gevlucht naar een nabijgelegen missiepost. Volgens hulporganisaties zijn zeker duizend burgers gedood toen strijders van Watara de stad innamen. Eight agencies have claimed up to a thousand people died when the town was overrun by forces loyal to the elected president Ouattara. De opmars van Watara's milities is niet te stuiten. Ze rukken hoog op tempo op naar de miljoenenstad, Abidjan. En daar krijgen ze dan ook nog de hulp van de Fransen. Die voeren in opdracht van de VN raketbeschietingen uit op basis van Bagbo. Bakbo, die intussen in de steek is gelaten door hoge militairen en hun manschappen, weet dat hij deze strijd niet meer kan winnen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, roept Bakbo op om zich over te geven. Ce que nous uh, nous y prêts. En in het Franse parlement vertelt premier Fillon dat twee Ivoriaanse generaals met Bagbo onderhandelen. Au moment où nous sommes en train de parler, deux généraux uh, proches uh, du de l'ancien président Bagbo sont en train de négocier les conditions d'une uh, reddition. Bagbo zou nu dus in een bunker onder zijn paleis schuilen. De troepen van Ouattara zouden dat paleis omsingeld hebben. En zo dadelijk kijken we naar de situatie in Libië. De opstandelingen zijn ontevreden, ze willen meer steun. Hoort u zo Lex Runderkamp over. Hier is naar John Bakker. Een gewone ochtendspit, zei je, toen hij begon. Hoe is het nu? Ja, sterker nog, het is zelfs wat minder dan gebruikelijk. 9 files, 32 kilometer. Normaal zitten we nu al tegen de 50 kilometer. Wel is er wat vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht, 4 kilometer na een ongeluk... Er is één rijstrook dicht. En er was ook een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knoop het Raasdorp staat nog wel vier kilometer file, maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al: de Libische opstandelingen willen hulp. Ze zijn teleurgesteld in het optreden van de NAVO tot nu toe. De NAVO zou niet genoeg doen, waardoor Gaddafi's troepen steeds verder terrein terug kunnen winnen. Als ze hun werk niet beter doen, dan vragen wij de Veiligheidsraad om de missie tijdelijk maar te stoppen. Al dus een woordvoerder van de Libische opstandelingen. Slaggever Lex Runderkamp, altijd in Benghazi. Uh, Lex, die ontevredenheid, waar komt die vandaan? Ja, dat is, dat, je geeft het zelf eigenlijk al aan. Uh, er wordt in, vanaf de grond gezien hier volgens de opstandelingen te weinig uh, aangevallen vanuit de lucht en te weinig effectief aangevallen uh, uit de lucht. Uh, ja, en dat maakt ze ontevreden. En dat is een ontevredenheid die gevoed wordt door pure doodsangst natuurlijk. Ik, uh, ik zit hier in Benghazi, dat is een... Uh, stad, waar twee steden, steden verderop in de woestijn, uh, dus twee steden vanaf de hoofdplek van de rebellen verwijderd, hebben ze gisteravond de stad Brega moeten verlaten. onder druk van de, de, de troep van Gaddafi. Uh, dus, uh, ja, ik, ik heb het de afgelopen dagen, precies gisteravond, aangekondigd dat. Ik hier ook voelde, dat de dankbaarheid voor de lucht omsloeg in uh, ja, van wat gebeurt er eigenlijk op dit moment? Ja, dus ze voelen, uh, aan den lijve ervaren ze uh, dat ze bijvoorbeeld in Breken echt aan het verliezen zijn. Dus het is ook niet zo gek dat ze uh, ja, die ontevredenheid uiten, kan ik me zo voorstellen, Lex. Nee, het punt, het punt is ook, ik zie de cijfers van de, van, van de NAVO, dat in de afgelopen 24 uur het aantal. Uh, uh, airstrikes, dus aanvallen vanuit de lucht... Ge, ge, gedaald is van 70 naar 58 in 24 uur... Uh, en ja, ik denk dat bijna elke bom die niet geworpen wordt hier... die wordt hier uh, uh, uh, toch als uh, gevaarlijk ervaren... namelijk meer ruimte voor Gaddafi om op, op te trekken. Het is, nou ja, de stemming is weer zoals ik vaker de afgelopen weken heb meegemaakt hier... van uh, uh, positief naar negatief, van negatief naar positief. Hij is nu weer, ja. weer in, het, uh, in het rood, men is zeden. Hadden ze er niet te veel van verwacht, Lex? Hadden ze er niet op gehoopt of verwacht... dat ze samen met de navo Gaddafi zouden gaan verslaan? Ja, ze hebben, dat was al helemaal in het begin, gesproken steeds over onze luchtmacht. Ja. Uh, iets wat natuurlijk hier in het opstandelingengebied niet begrepen wordt, is de subtiliteit dat uh, de resolutie van de Veiligheidsraad niet bedoeld was om samen met de rebellen tegen Gaddafi te gaan vechten. De resolutie is gewoon bedoeld om een situatie te creëren waarin Gaddafi niet met grote macht burgerbevolking kan, uh, kan uh, uh, aanvallen in dit land. En dat is een soort stabilisatie in de binnenlandse politiek. En hoe zij al dan niet van Gaddafi afdenken te komen of moeten komen, dat hebben we als internationale gemeenschap vooral aan de opstandelingen overgelaten. Mm. En ja, dat is een andere perceptie dan die zij hebben. Dus voor hun is het gewoon, wij zijn hun luchtmacht, maar we weigeren bij wijze van spreken te vliegen. En jij gaat ze vandaag opzoeken weer, hè Lex? Ja, sinds ik, ik ja, gisteravond laat hoorde dat Brega gevallen was, die stad. Uh, dat is toch zo'n belangrijke oliestad. En alle strijders door de woestijn nu teruggetrokken zijn richting uh, de stad Ashdabia. Uh, dat is de stad die uh, hier vandaan, uh, kijken dus dat is twee rijen, 200 kilometer hier vandaan is. Daar dacht ik, nou ja, daar laat ik in ieder geval... Eh, omdat die omslag ook zo anti-navo begint te worden, zal ik maar zeggen... dacht ik, ik ga daar vandaag zeker even kijken... om van de, nou ja, te horen wat er allemaal gebeurd is gisteren en vannacht. Oké, okay, nou, en dan horen we later van jou. Lex Runderkamp was dat, vanuit nu nog Benghazi. Dank je. Het is tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tempo Team en Margriet openen deze week zes vestigingen van Work for Women. Dat zijn uitzendbureaus speciaal voor moeders... Zitten moeders daar nou op te wachten? Mark Robin Visser onderzoekt het, is in huizen bij moeder Bibiane... die een half uurtje geleden vertelde dat ze een geweldig initiatief vindt. Mark Robin. Jason, kom maar zitten, en een lekker broodje eten. Zeg, moeder Bibiane, dit is natuurlijk allemaal heel erg leuk... maar als je een baan hebt, dan heb je hier helemaal geen tijd voor. Uh, nou, nee, dus dat zou ik in moeten delen. Ja. Of, of, of meneer uh, yes. moet, moet aan de slag. Zal ik eens even aan hem vragen hoe ja. hij daarover denkt? Want hij staat hier in de keuken koffie te zitten. Als uw vrouw nou straks een baan heeft, hè, ja. Ja. Dan, dan moet u wel misschien meer... Uh... Ja, dat, uh, dat zal ik meer moeten gaan doen. Maar goed, dat, uh, ja. ik heb dat er wel voor over. Ik ja? vind het wel leuk. Wat doet u voor de kost? Ik ben een stucador. Zelfstandig uh, stukendoor. U dus zou wel iets minder stu willen stukken of kunnen stukken Ja, dat, dat, uh, dat zou wel kunnen, ja. Dat ja? zou wel kunnen. Er is in ieder geval wat minder, uh, minder werkdruk ook, zeg maar, hè, als er twee inkomens zijn. Is er ook een speciaal uitzendbureau voor stukken door? Uh, speciaal niet, geloof ik. Nee. Nee. nee. Misschien ook nog een gat in de markt. Ja, Misschien wel, we <lacht> zien wel. Maar goed, als uw vrouw nu zich, nou, ik, ik merk dus dat jullie erover gepraat hebben... van uw vrouw zich gaat inschrijven bij zo'n uitzendbureau voor vrouwen. Mm -hmm. Heeft u dan ook nog bijzondere eisen? Want ik hoor dat de moeders vaak allerlei bijzondere eisen hebben. Uh, nee, die heb ik eigenlijk niet. Nee. Uh, nog niet, nee, op het moment... Uh... stelt zich flexibel op. Uh, ja, voor, vooralsnog wel. <laughs> ik ga even terug naar, uh, naar mevrouw Bibianne. Wat... Heeft u bijzondere eisen voor, uh, voor een baan? Uh, dat, ik het, uh, dat ik het leuk vind. Dat ik uh, in een leuke werksfeer kom. Dat ik uh, ja, vlot, uh, vlot, bij een vlot bedrijf kom. Dat en en, een, en, en qua werktijden en, en speciale dagen? Uh, acht uur per, uh, per dag. En dat vier dagen. Uh, 32 uur wil ik gaan. Zo. Zodat we ook weer een beetje kunnen sparen. Gaten weer kunnen vullen. En, uh, ja, want u, doet het, u wilt het niet alleen maar voor de lol. Er moet ook gewoon uh, wat extra geld uh, ja, binnen ja, ja, dan kunnen we ook weer eens een keertje op vakantie. En, uh, ja. en, maar, en hoe moet het dan met die, de, twee, met die drie kleine mannetjes die hier uh, uh, aan de tafel uh, zitten? Ja, daar gaan we een uh, leuke opvang voor vinden. Ja. Uh, naast uh, school en de buitenspelzalen waar ze in zitten. En dat kost dan weer geld, of niet? Dat kost ook geld, maar je krijgt een hoop terug van de belasting. Ja. En uh, dat vult ook weer de... Uh, dat ik merk aan u dat u er echt goed over nagedacht heeft... en Klopt. het ook een beetje uitgezocht heeft allemaal. Klopt, ja. Wat vindt u van het idee van, van Tempo Team... om samen met dat blad Margriet dit uit te gaan werken? Ja, ik vind het een geweldig idee. Absoluut. Leest u de Margriet al eigenlijk? Nog niet. <hijen> <Dat> kan... <hijen> Kijk, ja. maar, we hebben uh... hier een, niet alleen een potentiële werknemer, maar ook een potentiële Margriet lezeres. Ja. ja, dat uh, kan ik wel worden, ja. Ja. Ik geloof dat ik maar eens naar de magie toe moet gaan om te kijken hoe ze daar uh, de boel hebben ingericht. Ja, hartstikke leuk. Ben benieuwd heel veel succes. En zal ik dan voor u magie meenemen? Ja, dat is hartstikke ja? goed. Ja, leuk idee. Afgesproken ja, afgesproken. Marco Bivissen gaat dus nu naar uh, Margriet. Dat zit in Hoofddorp, dus die moet zich wel even door de files gaan invringen. O jee, nou, we houden hem zo op de hoogte over waar de files staan. U ook trouwens. Het is uh, zes minuten voor half acht. luister naar het NOS Radio 1-journaal. Even naar het voetbal. Real Madrid heeft een ruw einde gemaakt aan het avontuur van Tottenham Hotspur... in de Champions League. In Madrid won Real met maar liefst 4-0. Daardoor is de ploeg van Rafael van der Vaart zo goed als uitgeschakeld. Tot en Tottenham Hotspur speelde het grootste deel van de wedstrijd met tien man. Omdat Pieter Crouch al na een kwartier met twee keer giel het veld uit werd gestuurd. Van der Vaart werd in de rust gewisseld. Jack van, van Gelder sprak met hem. Nou, we een lekker partijtje. Ja, dat was uh, heerlijk. Erg van genoten. Wat is er nou met die Crouch? Hoe kan er ja. gebeuren? Ja, ik, ik heb het niet teruggezien. Maar daar twee uh, domme gele katen, denk ik. Uh, ja, dan is de wedstrijd klaar natuurlijk. Alhoewel, het valt dan nog eigenlijk wel mee. Hè? Want er zitten ook nog momenten dat ik denk, jullie kunnen nog aanpikken. Maar uiteindelijk is het gewoon niet te doen. Nee, maar goed, je begint een wedstrijd. En uh, je, je krijgt meteen op vier minuten natuurlijk ook al die goal tegen. Je begon natuurlijk al niet sterk. Nee, en als je dan ook nog een rode kaart uh, krijgt, dan weet je gewoon dat het over is. Alleen, inderdaad, er waren twee momentjes dat we wat scherper waren geweest... dat je misschien nog een beetje spannend kunnen maken. Maar uh, dat verdienen we ook niet, moet ik zeggen. Wanneer was het bekend dat Lennon niet kon spelen? Nou ja, ik, ik had het uh, pas door toen ik op veel stond. Nee, hij was uh, één minuut voor de wedstrijd. Hij uh, was in één keer ziek. Ja, toen, toen speelde Jeans, was een beetje een vreemde situatie. Je had ook een slok op een borrel. Ja, omdat je, we wilden natuurlijk graag over de zijkant gaan spelen met, met, met snelle mensen. En als dan uh, Lennon de laatste minuut wegvalt, ja, dan, dan begin je al niet lekker. Nou, ja, en dan de wedstrijd, dat heeft iedereen gezien. Dus het was een, uh, een dramaavond. Jij lekker in de spits? Ik in de spits, ja. Het dat dat, ja, dat dat was gewoon een verschrikkelijke avond. Heel vergeten. Snap dus vergeten, morgen weer een nieuwe dag. Even Wesley bellen nog? ik heb hem al gepinkt. We <laughs> hebben uh, vrij af nu. <laughs> ja, die kunnen wat voor zichzelf gaan doen. Want ook Wesley Ocha. Sneijder had een hele vervelende avond... met uh, internationale verloorie in eigen huis. Met 5-2 van Schalke 04 Daar gaan we het uiteraard nog over hebben... met uh, Tom van Teck later. Vijf van half acht. Een baantje vinden is moeilijker geworden. En ouders geven minder zak geld. Scholieren tussen de 12 en 18 hebben minder geld... blijkt na onderzoek van het NIBUD, het Instituut voor Budgetonderzoek. Hadden ze twee jaar geleden gemiddeld nog 144 euro te besteden... nu is dat nog maar 103 euro per maand. Minder scholieren hebben een bijbaan... en ze gingen ook nog eens minder uren werken. Uh, deze pizza wordt altijd in uh, zes stukjes gesneden. Aan deze hier kunnen we herkennen welke pizza het is. En of het voor afhalen of... Uh... Ja, bezorgen is. Is hij klaar? Ja, hij is klaar ja. Ik uh, ga nu uh, aftikken en dan ga ik rijden. Pizza's uh, bakken of uh, rondrijden. Typische uh, jongerenbaantjes. Uh, ik heb ongeveer 130 euro per maand besteden nu. Dat is best veel. Alles bij elkaar ja. opgeteld? Ja, maar ik uh, spaar ook best wel wat. Ik wil op vakantie en zo dus. Je moet alles doen van dat geld? Ja, ik krijg gewoon nog wat kleedgeld. Maar voor de rest, de rest moet ik allemaal zelf kopen. Cadeautjes voor verjaardagen. Als ik iets extra's heb, moet ik allemaal zelf kopen. Ja, het is al lastig om, om een bijbaan, een leuke bijbaan te vinden. Dat klopt, dat klopt zeker. Ja? Ja. Gabriella Betonville van de Niebuurt. Dat ze minder werken, hoe komt dat? Zijn ze luier geworden? Nee, wij denken dat ze last hebben van de economische crisis. Want we zien echt dat ze minder uren werken, maar ook minder scholieren werken. En hoe lossen ze het dan op? En we zien uh, dat ouders veel meer betalen voor hun kinderen. In plaats van dat ze uh, echt zakgeld, kleedgeld en belgeld krijgen... zien we dat heel veel ouders ervoor kiezen om zelf de kleding voor hun kinderen te betalen... in plaats van dat ze de jongeren daar zelf de verantwoordelijkheid voor geven. Dat is makkelijk. Heb je een onbeperkt budget? Ja, voor de scholieren zelf is het inderdaad heel makkelijk. Die zijn ook heel slim in het bespelen van hun ouders wat dat betreft. En, maar wij zouden toch wel graag zien dat ze één keer per maand geld krijgen... en daar alles van moeten doen, want zodra ze uh, volwassen zijn uit huis zijn en een salaris hebben, moeten ze dat ook kunnen. En dan zijn de kosten die ze hebben, veel meer dan dat mobieltje of die winterjas. Nu uh, waarschuwt het uh, Nibud al sinds mensheugenis dat jongeren slecht met geld omgaan. Maar ik lees in het rapport dat het juist beter gaat. Wij denken dat bij ouders door de crisis ineens een, een andere gedachtegang rond geld is ontstaan. En we zien dat huizenprijzen kunnen dalen, banken kunnen omvallen. En wat en... heeft dat dan voor gevolgen voor de jongeren? De gevolgen voor de jongeren is dat uh, zij dat ook merken. Er wordt meer over gesproken. Uh, uh, ouders zitten meer op hun geld. Oh, hebben. Geschud. Het heeft iedereen wakker geschud. Hoe hard heb jij het nodig? Bijbaantje. Wel best wel hard. Ik heb een abonnement voor mijn telefoon, dus hou ik daar gewoon maar 52 zakken geld over. Dus ik heb het wel nodig, want anders heb ik eigenlijk geen geld meer. En uitgaan natuurlijk, dat hou uh, ik ook wel rekening mee. Uh, het is niet zo dat ik alke, uh, elke week uitga. Ik ben meer uh, meer van de grote festivals. Nou, dat is waar je voor spaart nu. Ja, klopt. Toch blijft het een raar verhaal als u dit zo zegt. Jongeren hebben minder te besteden. gaan een gemiddelde kroeg binnen. Je ziet daar allemaal jongeren met de duurste meerkleding. En ze hebben allemaal de allernieuwste smartphone. Ja, en dat komt omdat uh, zeker ook bij, bij 17, 18-jarigen nog de helft uh, niet hun eigen mobiel hoeft te betalen. Hun ouders doen dat voor. Ze zijn dus helemaal niet zielig, hè? ze komen toch niks tekort. kort? Nou, als we naar deze cijfers kijken, dan zien we dat uh, veel scholieren niet tekort kort komen inderdaad. Gaat u weer? Ja, nou, ga ik weer, ja. Dus, uh, goede fooie <laughs> of niet? Ja, meestal wel. Meestal geeft iedereen wel, wel uh, graag uh, gewoon een eurotje of zo uh, voor je. Ja, per klant. Het dus. werkt is wel leuk geloof ik hè? Ja, fantastisch. Het is helemaal op. Ja, ja. ja mooi lekker buiten. En uh, als het maar niet gaat regenen, dan vind ik het prima. <laughs> jo. Goed, schoteren dus. Ze komen niets tekort, maar ze verdienen wel minder. Bleek het is een reportage van Matthijs van der Wiel.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 Radio 1. Het NOS-journaal. Lek in kernreactor Fukushima is gedicht. En president Bakbo wil de macht niet opgeven. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het lek in de Japanse kernreactor in Fukushima is gedicht. Er stroomt geen hoog radioactief water meer uit de reactor nummer 2 de zee in. Zegt de eigenaar van de kerncentrale. Dat lek werd zaterdag ontdekt. Verschillende pogingen om de scheur van 20 centimeter te dichten mislukten. En het is nu wel gelukt door 1500 liter waterglas in de scheur te injecteren. Waterglas wordt vaak gebruikt in de bouw om vloeren waterdicht te maken. Zittend president Bakbo van die voorkust is, ondanks berichten van het tegendeel, niet van plan de macht op te geven. In een interview met een Frans tv-station hield hij vol dat hij de verkiezingen van november heeft gewonnen en dat er niet wordt onderhandeld over zijn vertrek. Maar volgens de Verenigde Naties en Frankrijk wordt er wel degelijk onderhandeld. Correspondent Pauline Baks over die verwarring. Het bericht dat hij uh, klaar zou zijn om zich over te geven, dat was waarschijnlijk iets te haastig uitgegaan. Als bron werd daarbij de VN vermeld, maar de VN zei later, ik sprak hier de woordvoerder van de VN Vredesmissie en die zei nou dat is helemaal niet het geval. Er zijn onderhandelingen gaande en daar is nog geen uitsluitsel over. De milities van de internationaal erkende winnaar van de verkiezingen, Watara, lijken nu herenmeester in die voorkust. Ze hebben de residentie van Bakbo in Abidjan omsingeld.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 je recht kan gaan halen. Op die manier importeren wij corruptie. De Eerste en Tweede Kamer willen eerst een debat... voordat het kabinet een besluit neemt over het voorstel. En tot die tijd kan er in Brussel ook geen besluit worden genomen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit eist dat oudere Boeing 737... snel worden geïnspecteerd. Aanleiding is een bijna ongeluk met zo'n toestel... van Southwest Airlines afgelopen vrijdag. Tijdens de vlucht scheurde een stuk uit de romp... waardoor een gat ontstond van anderhalve meter lang. Southwest heeft sindsdien in vijf toestellen scheurtjes in de romp gevonden, zegt de raad voor transportveiligheid. They have identified five aircraft that uh, show cracks. they've taking those out of service and they will be addressing those and making repairs. All of the other aircraft will be returned to service. Vrouwen kunnen vanaf vandaag hun eicellen laten invriezen, ook als daar geen medische noodzaak voor is. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft dat besloten op advies van de beroepsvereniging van gynaecologen en embryologen. Ze vinden dat er geen goede argumenten zijn om het invriezen te verbieden. En hierdoor kunnen vrouwen met een kinderwens, ook als ze niet meer vruchtbaar zijn, toch nog zwanger worden, zegt professor Van der Veen van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het AMC. Het laatste wat deze vrouwen willen is hun kinderwensen uitstellen. Maar door de omstandigheden kunnen ze zich deze niet, niet realiseren. En wat wij dan hebben, is een techniek om in ieder geval iets van die vruchtbaarheid te bewaren. Specialisten hebben wel afgesproken bij die techniek een leeftijdsgrens te hanteren van 45 jaar. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. De komende dagen wordt het prachtig lenteweer, maar er zijn wel grote verschillen tussen het noorden en zuiden van het land en dan vooral in temperatuur. Momenteel is het op veel plaatsen bewolkt, maar in de loop van de ochtend klaart het vanuit het zuidwesten op en dan breekt de zon door. Alleen in het noorden is de bewolking hardnekkig, daar kan boven niemand lichte regen vallen. Pas later in de middag klaart het ook in het noorden op, elders verloopt de dag vrij zonnig en met een stevige zuidwestenwind wordt zachte lucht aangevoerd. De temperatuur loopt flink op, tot 13 graden op de wadden en lokaal 22 in Limburg. Morgen, donderdag, dan begint de dag zonnig. Later trekt er vanuit het noorden een zwakke storing over. Het blijft dan wel droog, maar de bewolking neemt toe. De wind die draait ook naar het noordwesten en daardoor stroomt koelere lucht het land binnen. De maxima komen minder hoog uit dan vandaag... door 10 graden in de kop van Noord-Holland tot 18 graden in het zuidoosten. De dagen daarna volgt er droog en zonnig lenteweer... Het maximaal van gemiddeld een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. 12 files, 40 kilometer bij elkaar. Wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel een paar opvallende. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht, 5 kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Veel vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem Noord, 11 kilometer. Op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt de stok 5 kilometer. Hij heeft te maken met een file op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Roosendaal en de afrit Wouwse plantage 3 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Maakt de huidige spaarrent u chagrijnig? En verwacht u van de beurs nog maar weinig?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 Herken je de hoeveelheid drank? Oh ja, vijf pilsjes, ei-glas gin, elf janevis, twee bloody marys en nou, uh, één tonic. En aan de Stiel herken je de vakman. U heeft al een heggeschaar van Stiel vanaf 199 euro. Stiel, enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Larex personeelsbemiddeling. Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. minuten over half acht. Goedemorgen, dit is het NOS Radio 1-journaal. Ook op Twitter, onze account is NOS Radio 1. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht We besteden gisteravond aandacht... aan die gewelddadige overval op een waardetransport in Rotterdam. We hebben daar al eerder over bericht. Bij die overval, het gebeurde afgelopen maandag, zijn twee werknemers neergeschoten. De daders gingen er met een grote hoeveelheid geld vandoor. We praten erover verder met Roland Eckers, woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond. Meneer Eckers, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het geholpen? Heeft de, uitzending, heeft de uitzending van Opsporing verzocht tips opgeleverd? Ja, er zijn veel tips binnengekomen, zelfs zo'n 150. Het gaat voornamelijk over het type auto dat ze mogelijk door de uh, daders is gebruikt. Er zijn beelden getoond van kort voor de overval van een voertuig. En uh, kort na de overval van twee voertuigen die mogelijk met overval te maken hebben. En daar zijn dus uh, zo'n 150 reacties op binnengekomen. Oké, okay. en heeft u daar dan wat aan? Want ik kan me voorstellen dat die overvallers niet meer in die auto rijden op dit moment. Nee, maar het is goed uh, om te kijken wat nu het specifieke type is voor zover we dat uh, nog niet wisten. Uh, dus ja, uh, we hebben die oproep gedaan, dus we zijn ook uh, zeer blij met de reacties. Meneer Eckers, wat heeft politieonderzoek tot nu toe opgeleverd? Ja, het, uh, er werken twintig regisseurs aan de zaak. Er is uh, de dag van de overval um, een heel, heel groot uh, forensisch onderzoek uh, ook geweest. We hebben een heleboel getuigen gesproken. Er waren tenslotte twintig medewerkers op dat moment uh, ja. aanwezig. Die informatie, daar gaan de twintig regisseurs uh, nu mee verder. Samen met de tips van opsporing verzocht. Wat zou u, wat zou u nog graag willen weten? Waar zit u om verlegen? Nou, um, uh, uiteindelijk het doel vanzelfsprekend. Ja, de uh, daders. Een open deur ja. is de daders aanhouden. Paar ja, de aan. Aan. Ja, een paar namen zou handig zijn. Een paar namen zou handig zijn. Ja, uh, dat zou natuurlijk het, het allermooiste zijn. Maar het politiewerk is helaas niet zo dat we een dag uh, na een overval meestal de naam al op een presenteerplaatje krijgen. Dus daar gaan we zelf uh, naar onderzoeken. De, uh, overval was zeer gewelddadig. Heeft u dat vaker meegemaakt op deze manier in de omgeving van Rotterdam? Nou, het Zonke titel, maar uh, in het recente verleden staat mij in ieder geval niet op het netvlies zo'n gewelddadige overval uh, zoals we die uh, hier gisteren zagen. Ja, tijdens die overval zijn ook twee medewerkers, Lara zei het al, gewond geraakt. is geschoten met uh, metrieurs. Hoe is het met hen? Uh, nou, ze zijn inderdaad zwaar gewond geraakt uh, door die schietpartij. De artsen uh, hebben in de loop van die uh, maandag hun. Uh, ja, hun toestand uh, beschreven als uh, aanspreekbaar. Nou, dat, uh, uh, dat, uh, dat is uh, mooi. Ze zijn inmiddels gehoord door de uh, politie. En we hopen ook met hun informatie uh, verder te kunnen komen. En de buit? Er is gezegd dat het gaat om een grote hoeveelheid geld. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nee, we houden het nog bij die termen een, een, een groot geldbedrag. Maar het is geld? Uh, het is inderdaad gewoon uh, fysiek geld, ja. Goed. Meneer Eckers, hartelijk dank. Ronald Eckers, woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond. Wij gaan naar de sport. Tom van het Hek, goeiemorgen. Eén goedemorgen. Dat was toch nog een uh, aardig avondje voetbal, hè, gisteravond? Ja, we hadden gezegd, het zijn geen gelopen koersen. Nou, het zijn inmiddels wel twee gelopen koersen. Maar het waren andere avonden dan we ons hadden voorgesteld. Of een ander avondje. Laten we maar eens met Real Madrid beginnen. Uh, Tottenham Hotspur had het zo goed gedaan. Maar Tottenham Hotspur was uh, totaal zichzelf niet in Madrid. incasseerde al heel snel een goal. En nog belangrijker, een hele onnodige domme rode kaart van uh, Peter Crow. Moest ja, wat met... gebeurde er nou eigenlijk toch? Ja, zo'n jongen wil te veel, wil te graag. En maakte twee, ja, toch hele onhandige overtredingen. En dan kun je hm. zeggen, het is wat zwaar en wat veel. Maar zijn ingezette slidings waren ook wel uh, wat raar en wat veel, zeg maar hoor. Dus ik hou wel van scheidsrechters die gewoon zeggen: we zijn er om te voetballen. En het gaat om de ballen, niet om de benen. Hm. Dus in die zin, uh, ja, en toen was er eigenlijk geen houden meer aan. Toen was het een, een soort bestorming. Uh, en daar hielden ze nog relatief lang stand. Uh, dankzij de keeper ook wel een beetje. Maar uiteindelijk toen de 2-0 viel, uiteindelijk werd het 4-0. Van de vaart ging totaal ten onder in, in, in dit geweld. Ook wel door die rode kaart kwam hij op een ongelukkige positie te staan. Maar Real Madrid eh, onder Mourinho eh, ja, gaat gewoon weer naar de halve finale van de Champions League. Want dat ja. staat wel vast na gisteravond. Dus uh, hij gaat gewoon verder, die meer. Maar totaal ten onder ging ook Inter Milan thuis ja. tegen Schalke. Ja. Wie had dat gedacht? Ja. Nou, dat had inderdaad toch uiteindelijk niemand gedacht. We zeiden gisterochtend nog om een slagje om de arm te houden. Inter is wat wisselvallig en uh, nou, dat, <laughs> dat, dat is wel uitgekomen. Ik was blij dat ik die zin nog ergens vandaan gaat. <laughs> dat uh, had je goed gezien. Nou, ik, ik, na vier minuten maakte Inter zo'n ongelooflijk mooie goal van Stankovic. 1-0, denk je nou, dat gaat dan ook gewoon een normale avond worden. Maar de Duitsers kwamen terug na 1-0, na 2-1. En na rust had Inter nog een paar enorme kansen, maar toen die goal aan de andere kant viel... Raoul met zijn 71ste Europese doelpunt. 70 in de Champions League. Ongelooflijk. Toen startten ze als een kaartenhuis in elkaar. Kivou zijn tweede rode kaart in vier dagen. En Inter de cuphouder kan je ook gewoon stellen. Ligt eruit. 5-2 lag ook totaal uit elkaar. Het elftal is al een tijdje rommelig daar. De coach is al vervangen. Het worden nog lange, lange weken voor Inter naar het einde van dit seizoen. En dan zal er wel weer wat nieuws gaan gebeuren daar. Maar dat is voor volgend jaar. En Schalke, ja dat is wel een hele grote verrassing hoor. De nummer 10 van Duitsland. En blijft het maar goed doen in de, in de Europa. Ook een nieuwe trainer overigens inmiddels. Maar goed, in de Champions League, de halve finale... daar hebben we Schalke nog niet vaak gezien. Dus wat dat betreft, volgende week woensdag... Uh, kun je de televisie uitlaten. Want hij, deze wedstrijden <laughs> zijn dat al beslist. dat okay. scheelt een avondje. Hey, vanavond opnieuw een kraak. Ja. Manchester United tegen Chelsea, daar heb ja. ik veel zin in. Jou? Ja, uh, dat is natuurlijk altijd mooi... omdat die clubs elkaar zo goed kennen. Uh, Chelsea uh, moet het seizoen redden. Manchester United staat bovenaan in Engeland. Manchester United is ook wel licht favoriet. Chelsea heeft bijvoorbeeld Torres voor 58 miljoen euro gekost. Nou, die heeft er nog niet veel in het netje gekregen. Daar inmiddels al een wedstrijd of acht weer niet. Dus uh, die is een beetje een lichte crisis steeds bij Chelsea. Maar goed, dit soort wedstrijden staan dan op zichzelf, roepen al die beroemde coaches. Maar de druk ligt toch wel echt bij Chelsea, hoor. Daar moet wat gebeuren voor de coach, voor de fans. Manchester United is wat mij betreft favoriet. En dan toch ook nog even, want in Spanje staat nu al in de kranten dat de halve finale gaat tussen Real Madrid en Barcelona. Hm. Maar Barcelona moet van Shakhtar Donetsk winnen. En dat is nou zo'n Zo'n wedstrijd waarvan iedereen denkt dat hij al klaar is en gespeeld. Daar hoeven we gelukkig niet naar te kijken. Zou toch wel eens een wat lastiger avondje kunnen worden... voor de goden uit Barcelona dan menig een denkt van tevoren. Dus met een klein oogje ook die wedstrijd in de gaten houden over de avond. Hartstikke goed, we spreken hier morgen. Tom, Joran. Kijken straks naar de rol die de Verenigde Naties spelen in Ivoorkust... en de rol die ze misschien nog gaan spelen. Spreken we straks over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met de 70 kilometer aan file is het ietsje minder druk dan gebruikelijk om deze tijd. De opvallende zaak op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Na een ongeluk bij Maastricht, 5 kilometer. Er is nog steeds één rijstrook afgesloten. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt de Stok, 5 kilometer. En dat heeft weer te maken met een file op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en de Wouwse Plantage, 5 kilometer... Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rense en Marcel Oosten. Na Libië is Ivoorkust het tweede land in korte tijd... waar de Verenigde Naties militair ingrijpen om bloedvergieten te voorkomen. Franse gevechtshelikopters beschoten de afgelopen dagen... zware wapens en munitieopslagplaatsen van president Bakbo. Ook tijdens de onderhandelingen met de president over opstappen... wordt de VN genoemd als onderhandelingspartner. We praten met Nico Schrijver, VN-deskundige... en ook hoogleraar Volkenrecht aan de Universiteit van Leiden... over de rol die de VN kan spelen en speelt in Ivoorkust. Meneer Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. Is het ingrijpen van de VN eh, door middel van Franse troepen... trouwens legitiem geweest? Ja, er is nu een duidelijk mandaat van de Veiligheidsraad aan de troepen om humanitaire bescherming te leveren aan burgers die direct in nood zijn. En daarnaast dus opvallend, is er ook een verwijzing naar de mogelijkheid om zware wapens, u noemde al munitieopslagplaatsen, te vernietigen. Overigens is het opvallend dat het niet alleen een mandaat aan de Franse troepen is, maar ook aan de VN-troepen zelf. Er zijn de afgelopen maanden, de Veiligheidsraad is hier al een aantal maanden mee bezig, heel wat troepen overgebracht, ook vanuit Liberië naar Ivoorkust. Mm -hmm. In Ivoorkust was een kleine troepenmacht aanwezig. En we hebben gezien dat dus ook twee zwaar bewapende VN-helikopters... zijn ingezet de afgelopen dagen. Het lijkt erg op Libië, hè, wat, wat daar Het is eigenlijk gebeurt. een mini-Libië. Het is een veel kleinere operatie. Maar het is ook opvallend dat op 30 maart heel vergaande sancties tegen vijf met namen en, en paspoortnummers genoemde personen... zijn afgekondigd, waaronder dus de president, zijn vrouw... Euh, zijn, zijn naaste drie adviseurs. En die mogen niet meer aan hun bank te in het buitenland komen. En ja, dat soort sancties die, die ook op nog veel grotere schaal tegen Gaddafi en, en zijn konuiten zijn getroffen. Ja, het, het verschil, minister schrijf met Libië is wel... dat de VN natuurlijk al heel lang in die voorkust zit... Al, ja. al, sinds die verkiezingen waar aan won. Al die tijd hebben ze bijna niets gedaan, tenminste zo leek het. Wat, wat vindt u voor de opstelling al die tijd? Nou, tot nu toe was het natuurlijk een meer klassiek mandaat om te um, proberen vechtende partijen uit elkaar te houden... en enige orde en rust in het land te brengen... na de verkiezingen eind november 2010. Maar hebben ze dat dan gedaan? Dat is niet gelukt. Nee. En, en dat is de reden waarom er nu eigenlijk toch een vrij unieke stap... Uh, is gezet, of ja, wat is nog uniek in deze dagen. Maar dat men een veel verdergaand mandaat heeft gekregen. Maar de situatie is natuurlijk buitengewoon moeilijk... Hè. in een stad met heel veel mensen... met, met, met ja, tegenstellingen die ook dwars door bevolkingsgroepen en wijken heen lopen. En het is allemaal natuurlijk... Niet zo zwart-wit als het vaak uh, wordt voorgesteld. Er nou is wat onduidelijkheid over of Bakbo zich heeft overgegeven. Uh, gisteravond uh, werd duidelijk dat dat wel zo zou zijn. Uh, in de loop van de nachtavond uh, gaf Bakbo zelf aan dat dat niet het geval is. Maar er wordt wel onderhandeld. Zoveel is duidelijk. Uh, hoe ja. gaan die onderhandelingen? Uh, ik denk dat uh, de, ja, de hoogste vertegenwoordiger van uh, de secretaris-generaal Ban Ki-moon... daarbij betrokken is, uh, als ook vast uh, een hoge Franse diplomaat. Uh, in de resolutie, daarom zei ik het lijkt heel erg op Libië... zit ook een verwijzing naar een mogelijke rol van het internationale strafhof... Hè? En Bachpo die zal, denk ik, tot het laatst toe uh, uh, zich er tegen verzetten dat hij op het uh, vliegtuig richting uh, Schiphol en dan naar Den Haag wordt gezet. Dus, dus dat zou onderdeel zijn van die onderhandelingen, denk uh, ik? Ik neem aan dat dat een van de onderwerpen is waarover heel intensief gesproken wordt. Aan de andere kant is de verontwaardiging over wat er gebeurt in het land en het aantal. Burgerslachtoffers, zo toegenomen, dat ik me niet kan voorstellen... dat de Verenigde Naties op enige wijze zal meewerken... aan een vrije uittocht van de familie Bachbo. Dus dat zal heel erg moeilijk zijn. Maar we hebben andere situaties gehad, dat een buurland uh, zo'n zo president... Uh, uh, toch ontving en dat men overeenkwam om hem huisarrest te geven. Dat is, dacht ik, met de president van de Centraal Afrikaanse Republiek. Eh, het geval die nu in, in Senegal eh, al jarenlang eh, in, in een villa onder huisarrest zit. Ja, maar, maar toch, de wonden zijn geslagen. afgezien nog even ja. van Bakpo, wat ze daar dan ook mee aan moeten. denkt u dat die VN-troepen daar zullen blijven? Dat ze daar nodig zullen zijn? Dat zal heel erg nodig zijn. De, ook, ook al zal Bagbo de terugtocht moeten blazen in een van de komende dagen... zo niet uh, vandaag al. Um, de, de wonden zijn he heel diep, de tegenstellingen zijn groot. Maar hij heeft ook veel aanhangers nog. En was was ja. bij een groot deel van de bevolking, bepaald niet ongeliefd. Nee, dus het zal heel erg nodig zijn om aan de ene kant... de situatie te stabiliseren via ordentroepen... Uh, aan de andere kant uh, ja, zijn er ook heel veel structurele problemen. Het heeft ook te maken met uh, ja, enorm gedaalde cacaoprijzen, met de geringe economische vooruitzichten. Dus als je echt zo'n land weer op de rails wilt krijgen... dan zal er ook aan vredesopbouw gedaan moeten worden. Dat is ook een nieuw concept uh, van de laatste jaren... dat de Verenigde Naties in een naoorlogse situatie... probeert uh, ja, gericht aan vredesopbouw te werken. Dat is tot nu toe met enig succes geprobeerd in Sierra Leone en Burundi. Dat zijn eigenlijk de enige twee uh, gevallen uh, van, de, van de afgelopen jaren. Uh, maar dat vereist natuurlijk ook dat er uh, financiële middelen... Ter beschikking komen dat de wereldvoedsel- en landbouworganisatie naar binnen komt, UNICEF. Uh, dat vereist een veel meer allesomvattende inspanning dan, dan, dan soldaten. Ja, en misschien kan het strafhof daar dan ook nog een rol in gaan spelen. Goed, dat zullen we schrijven voorlopig. Zullen we volgen voorlopig is Bakbo nog niet weg officieel. Meneer Schrijver, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Negen minuten voor acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan eventjes naar Mark Robin Visser. Want die is als het goed is, eh, ondanks de files, aangekomen in Hoofddorp. Daar is hij vanwege de uitgeverij Sanoma. En dat heeft dan weer te maken met dat damesblad. Margriet, die zitten daar. Mark Robin, jij weet als het goed is wat er in het eh, nieuwste nummer staat. Nou en of. In de Nieuwe Margriet, die uh, nu zo'n beetje van de pers rolt, geloof ik... een groot artikel over een uh, initiatief wat dat blad genomen heeft... samen met uitzendbureau Tempo Team. Deze week worden maar liefst zes vestigingen geopend... van een nieuw uitzendbureau. Dat uitzendbureau heet Work for Women. Speciaal voor moeders is dat. Want volgens onderzoek van Margriet blijkt... dat 70 van de Nederlandse moeders... best wel weer betaald werk gaan doen. Maar hoe moet dat dan? Hoe boor je dat arbeidspotentieel aan? En hoe organiseer je dat allemaal als die moeders nog kinderen hebben... die naar school gaan met kinderopvang enzovoort? Kortom, Margriet wil samen met Tempo Team... Door middel van dat work voor Wimmen die vrouwen een handje gaan helpen. Heeft dat zin? Gaat het lukken? Dat ga ik hier allemaal bij Margriet bespreken. En voor de rest van het mediaoverzicht nu terug naar Hilversum. Het NOS Radio en journaal mediaoverzicht. Betrouwende Volkskrant is de strijd in die voorkust het belangrijkste nieuws. Alleen was er bij het zakken van de kranten nog geen duidelijkheid over de uitkomst van de strijd. En nu nog niet. Bakbo is weg of toch niet, staat op de voorpagina van Trouw. De Volkskrant geeft Bakbo zich over. Schuine streep niet over. <laughs> ja, hallo, zo kan ik het ook. Ja. Tot nu toe heeft Bakbo zich dus niet overgegeven. Zoveel is duidelijk. Tegen de Franse nieuwszender LCI heeft hij namelijk gezegd... dat hij geen kamikaze is en ook geen martelaar wil worden voor zijn zaak. Andere kranten vermijden het probleem... en laten Ivoorkust van de voorpagina. Telegraaf pakt uit met de impasse in het overleg over de pensioenen. Minister Kamp neemt de regie nu en wil... nog deze maand met een voorstel komen om de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 te brengen. Dan naar het AD. Die krant komt met het bericht dat ouders op tien scholen zelf mogen bepalen wanneer hun kind vakantie krijgt. Minister van Bijsterveld kondigt het experiment vandaag aan. Uiteindelijk moet de regeling overal gaan gelden in Nederland. totaal aantal lesuren blijft hetzelfde, maar wordt dan over meer weken verdeeld... ...zodat ouders flexibeler worden in het plannen van vakanties. Ook in het AD het relaas van de huwelijksreis van Stefan en van Streum. Het Zweedse stijl lijkt niet voor geluk voorbestemd. Hun eerste vlucht naar München kregen te maken met een van de zwaarste sneeuwstormen ooit. Eenmaal in Australië kregen ze te maken met een cycloon, overstromingen en bosbranden. Vlak voordat ze aankwamen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, werd die stad door een aardbeving getroffen. De laatste etappe van hun reis was naar Japan. <laughs> ja, inderdaad, daar waar die aardbeving zo hevig toesloeg. Hulp aan kinderen uit arme gezinnen schiet nog steeds tekort. Hulpverleners werken langs elkaar heen, blijkt uit het rapport Het Kind van de Rekening wordt vandaag gepresenteerd. Trouw meldt dat het adagium van toenmalig minister Rauwvoet... één gezin, één plan, in de praktijk niet uit de verf komt. In acute probleemsituaties wordt vaak wel goed opgetreden... maar is de crisis eenmaal bezworen, dan vertrekken de hulpverleners weer. En de onderliggende problemen, die blijven. In een rioolput in Harskamp leken honderden roestende granaten te liggen. Maar, na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst, de EOD... blijkt het te gaan om 700 koppen van antitankraketten... Uit de jaren 60. De explosieven waren eruit gehaald... waarna de ijzeren omhulsels als vulling in een oude bezink, bezinkput zijn gebruikt. Dat verhaal is trouwens te vinden bij uh, Omroep Gelderland. Het uitzetten van illegalen loopt goed, maar er moet soms geld aan te pas komen... om het vertrek van mensen te versnellen. Het is een kwestie van onderhandelingen, zegt de dienst terugkeer en vertrek in de Volkskrant. Het uitzetten van illegalen is zo ingewikkeld dat geld als smeermiddel wordt ingezet. Een bedrag of goederen meegeven dat is vaak goedkoper dan maandenlang onderdak bieden. De dienst biedt maatregelen. Werk. Een Nepalese kreeg een pastamachine mee om een restaurant te beginnen. Een Egyptenaar kreeg geld voor vier kamelen. <huch> een Angolese een manicure set voor haar nog op te zetten, nagelsalon. Niet doorgaan van het elektronisch patiëntendossier... heeft geen gevolgen voor de regionale Zeeuwse variant. Daar wordt al een tijd gewerkt met de elektronische uitwisseling... van patiëntengegevens tussen huisartsen en het lokale ziekenhuis. Het was de bedoeling het systeem aan een landelijk systeem te koppelen... maar het kan uiteindelijk ook zelfstandig blijven bestaan, Meld Omroep Zeeland. Dan een groot alarm. Gisteren zes politieauto's, twee motoren... zijn in Haarlem in actie gekomen na een alarmerende melding. We lezen het in de Telegraaf vanochtend. Een ooggetuige zag dat meerdere grote wapens in een Volkswagen Polo werden geladen. De auto werd door de politie vervolgens tegengehouden na de melding... en de bestuurster werd met getrokken pistool uit de auto gehaald. Maar wat bleek? In haar kofferbak lagen alleen maar een paar camerastatieven. De vrouw, geschrokken vrouw heeft op het politiebureau een kopje koffie gekregen. Na acht uur in het Radio 1-journaal besteden wij wel aandacht aan Ivoorkust op de voorpagina. Vanuit Bolzwart krijgt een Ivoriaan daar dagelijks zelfs uurlijks informatie vanuit Abidjan. Hij runt daar een internetkrant en we praten erover door met Afrika-deskundige Steven Ellis. En we gaan ook praten met Rianne Teulen. Die is van Greenpeace, zij is stralingsdeskundige en ze is in Japan. En ze heeft haar eigen meetapparatuur meegenomen. Straks meer.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 te doen Argos zaterdag van kwart over 12 tot 1 Radio 1 het nieuws van alle kanten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 Ontdek het batteriecomfort in een van onze showrooms en haal het gratis badkamerboek op. Ook fluitend de zomer door? Maak nu een afspraak op randstad.nl slash vakantiekrachten. Dan nemen we meteen de nieuwe werkpocket voor u mee.